Geef u met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gebeld met Donald Trump, die vorige week werd gekozen tot president van de Verenigde Staten. Poetin heeft gezegd dat hij bereid is tot een dialoog op basis van wederzijds respect. Uitgangspunt daarbij is volgens het Kremlin dat de landen zich niet bemoeien met elkaars binnenlandse aangelegenheden. Trump en Poetin zouden het er ook over eens zijn dat ze hun krachten gaan bundelen in de strijd tegen terrorisme en extremisme. Trump treedt op 20 januari aan als president. Roderijk Asscher vindt dat in de PvdA een ander soort leiderschap nodig is. In het eerste van vier debatten met zijn tegenstrever Samson... zei Asscher dat hij veel waardering heeft voor Samson... maar dat er iets moet veranderen aan koers, leiderschap, toon en boodschap. Hij benadrukte dat de achterban erop moeten kunnen vertrouwen... dat de principes van de PvdA niet onderhandelbaar zijn. Samson zei dat er tussen hem en Asscher weinig meningsverschillen zijn... over de koers en de waarde van de PvdA. Hij benadrukte dat hij de afgelopen jaren vrijwel alles met Asscher samen heeft gedaan.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 De maatregelen volgen op het uitbreken van het besmettelijke en dodelijke vogelgriepvirus H5N8 in onder meer Hongarije en Duitsland. In Nederland werden de afgelopen dagen ook besmette vogels gevonden. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 4 tot 8 graden. In de loop van de nacht wordt het vaker droog, maar blijft bewolkt. Morgen een groot deel van de dag druilerig en grijs. En smiddags wordt het 10 tot 13 graden. Dit was ZFM Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Aco B en we draaien filmmuziek. Onder andere films, The Light Between Oceans, The Lone Ranger, Lawless. En wat hebben we nog meer staan? Ik zal eens even kijken op het lijstje. Uh, the Bucket List. Nou, mooi toch? Maar we beginnen aan twee uur ook altijd met een hit uit een film. En dat is deze keer Snow White, uit Snow White and the Huntsman. Florence and the Machine, Bread of Life. natuurlijk Florence en de Machine uit Snow White en Huntsman. Uh, mooi muziekje om mee te starten. Uh, dan kom ik bij de soundtrack van een waardeloos film. The Lone Ranger. Muziek van Hans Zimmer Maar die soundtrack is uh, echt de moeite waard. Ik ga er gewoon een paar nummers uit draaien. Ik weet het zelf woorden. Eerste nummertje. Dus 15 november op uh, Veronica te zien van half negen tot half twaalf. De Lone Ranger, het verhaal van een wetsdienaar die geholpen wordt door een Indiaan, Tonto. Uh, film schijnt, is niet zo goed, maar de muziek is wel goed. Onder andere dit nummer Ride. Een bijzonder mooie soundtrack. Uh, zeker dit nummer, dat doet toch denken aan uh, Eniel Morricone. En uh, Baker En Elmer Bernstein. In de Gouden Tijden van de Westen, zou ik bijna zeggen. De Lone Ranger muziekhand zien uh, Niet zo'n sterke film. Wel een hele mooie soundtrack. Eigenlijk zijn er nog veel. Mee. De finales ook een prachtig nummer. En ook het nummer zilver is zeker de moeite waard. Maar we hebben nog meer op de rol staan. Onder andere deze film van Harry Gregson-Williams: Déjà vu: De Algiers Ferry. De film Deja Vu is een uh, science-fiction thriller van Tony Scott. Onder andere met Denzel Washington in de hoofdrol. Uh, een agent doet onderzoek naar een aanslag op een veerboot... waarbij meer dan 400 passagiers omkwamen. Hij maakte bij gebruik van een tijdmachine. Donderdag 17 november, half negen. Deja Vu. Muziek Harry Craigson Williams. Tell me the truth. allemaal uit de film Déjà Vu. En uh, ja, een aardige film, mooie muziek van Harry Lexan Williams. En dan heb ik het nu over de film Lawless, een film van de muziek van, uh, eens even kijken wie de muziek daarvan gemaakt hebben, dat is Nick Cave en Warren Ellis. Het wordt uitgevoerd door de Bootleggers. Lawless. Laat ik hem maar eens een nummertje uitdraaien. Uh, dit is nummer Fire and Brimstone. De Bootleggers. Het gaat over drie Dwarse broers Bondurant die stoken illegaal drank op het platteland van Virginia tijdens de drooglegging. Wie geen ruzie met ze zoekt, heeft niets te vrezen. Maar wanneer een corrupte sadistische sheriff de rust komt verstoren, is het oorlog. De ja, film bevat veel bruut geweld. Maar achter het bloed schuilt ditmaal een nogal simpele jongensfantasie over nobele boeven, heroïsche overwinningen en mooie onderdanige kouden. Lawless, vrijdag 18 november. Een jaar draaien uit deze uit ja, Lawless. En dat doe, kies ik voor deze. Dat is uh, Fire in the Blood. Weer de bootleggers, maar uh, ze worden geholpen door Emily, Emily, Emily Harris. on forward. film A Man, uh, Man About Town, uh, componist Larry Croupe. Uh, deze film is donderdag 17 november op televisie... met in de hoofdrol Ben Affleck, Rebecca Romijn en John Cleese. Het gaat over een Hollywood-agent die uh, zich ongelukkig voelt... en uh, gestrest is, zijn vader is ziek... hij heeft moeite met de belangrijke nieuwe cliënt binnen te halen... denkt dat zijn vrouwen bedriegt... en om zijn humeur wat op te klikken... volgt hij een cursus Dagboeken Schrijven bij de Britse dokter Primkin, die gespeeld wordt door uh, John Cleese. En je snapt het al, in het boek beschrijft hij van alles, maar het boek wordt gestolen. Dat is niet zo mooi voor hem, want er staan allerlei bijzondere dingen in. Uh, de volgende film waar ik één dingetje uit laat horen, dat is de film Office Space. En dit is het nummer Hypnosis. Jesse Klang gekomen uit de film Office Space aanstaande vrijdag op televisie, componist John Frizzle. Het sluit een beetje aan bij de volgende film, want dat is de film The Bucket List eh, met muziek van Mark Sheeran. Onder andere A Wink and a Smile, ook bekend uit Sleepless in Seattle. Dit is ZFM. Zandvoort. Ja, dat komt uit de film The Bucket List. Een film van Rob Reiner. En het verhaal is als volgt. miljonair Edward Cole en arbeider Carter Chambers... ontmoeten elkaar op een speciale afdeling in het ziekenhuis. Pannen, beide mannen zijn terminaal ziek... en hebben niet lang meer te leven. Toch hebben ze allebei nog genoeg dingen die ze willen gaan doen. En op een dag besluiten het oude tweetal om uit het ziekenhuis te ontsnappen... om de lijstjes met dingen die ze ooit nog willen doen uit te voeren. Nou, klinkt simpel. Er zit best wel grappige muziek in. Ik ga er nog eentje draaien. Eens even kijken hoor, wat ik dan pak. Oh, dan pak ik John Barry, Goldfinger. Printmaster. Sound and suits alone with the mixing crew. There goes that cue A music disaster You'll hear screams of hip-hop and bombs galore But not my score When on-screen the lead actress comes round Every hair on her head makes a sound. But her theme that I wrote, that I love the most, I'm afraid it's toast, cause it's the print master. Wah, wah, wah. That entitle I slaved over now is gone. In its place, Celine Dion. But we must move faster. Wah, wah, wah. So I'll go, but first I'll beg on my knees. Mixers, please turn down that sneeze. Use your mutes. Lose the guns, raise the flutes. No. Oh. I'll never win. Three, mafia just walked in. Drop that crown. Ja, dat geloven we verder wel. De Bucketlist. Uh, een film die ook deze week uitgekomen is. En die heb ik volgens mij al een keer eerder in het programma gehad. Dat is The Light Between the Oceans, muziek van Alexandre Despla. Ik denk dat ik in augustus al iets uit die film gedraaid. Heb. Maar goed, hij komt nu in de bioscoop. Dus de hoogste tijd om wat van deze mooie soundtrack te laten horen. Uh, eens even kijken wat we gaan van doen. At First Sight. Uit de film The Light Between Oceans. Wereldoorlog 1 veteraan Tom neemt kort na de oorlog een baan aan als vuurtorenwachter op een verlaten eiland. De grote oorlog heeft hem gebroken, maar de levenslustige Isabel weet zijn hart te raken en voest zich al snel bij hem. De twee willen dolgraag een gezin stichten, maar dat wil niet erg vlot. En dan spoelt er een reddingssloep aan met een dode man en een levende baby aan, erin op het eiland. Mooi melodrama en muziek ook de moeite waard van Alexandre Desplat. Ik laat er nog meer van horen. Het Tom-thema. Tot zover de film uh, The Light Between Oceans draait momenteel in de bioscoop. Uh, ja, we zijn wel met de nieuwe films bezig. Want de volgende film Arrival is ook een, een nieuwe film... die net deze week in de bioscoop is gaan draaien. Wanneer twaalf ruimteschepen verspreid over de wereld neerstrijken... sturen de desbetreffende landen topteams naar de schepen... om contact te leggen met de aliens. In het Amerikaanse team zit linguiste Louise Banks die de aliens het best van iedereen lijkt te begrijpen... al denken met name de Chinezen er heel anders over. Echt een grote mensenfilm gebaseerd op een kort verhaal. Story of Your Life van Ted Chiang. Het is het eerste uitstapje in het uh, science-fiction-genre... van regisseur Villeneuve. En ja, het is een film die zeker de moeite waard is. Ho goede recensies gekregen. En de muziek is van Johan Johansson, een uh, IJslandse componist. Het nummertje Rise. Oh ja, dat is ook nog wel leuk om te vertellen. In de film Arrival zit een anekdote die, waar of niet waar, heel verhelderend werkt. Wanneer de Britse ontdekkingsreizigers in Australië aankomen lang geleden... en een vreemd beest met enorme poten zien rondspringen... vragen ze aan de inheemse bevolking wat is de naam van dat dier? Waarop de aboriginals zeggen kangaroo. En pas honderd jaar later komen de Britten erachter... dat die kangaroo in de taal van aboriginals betekent... ik snap niet wat u zegt... Een stukje van hammer en nails, dat laat die helikopters mooi in beeld zien. Muziek uit film Arrival. En dit is het nummer Ja, het is wel een bijzondere soundtrack. Het is uitgegeven de Duitse kramofoongezelsjaf. Dat geeft al wat aan natuurlijk. En een uiterst moderne soundtrack. Er zijn nog meer nieuwe films uitgebracht de afgelopen weken. En ik zag ook nog een film die gaat over Jack Reacher. Dat is de, de held uit de boeken van Lee Child. en de militair die ontslag genomen heeft... en eigenlijk alleen met een opvouwbare tandenborstel door Amerika trekt... om mensen te helpen die eigenlijk hulp nodig hebben. En daar is wederom een tweede film van gemaakt. En daar is de muziek van gekomen. De film heeft het niet zo goed ontvangen... De, de soundtrack ook niet. Die is gecomponeerd door Henry Jackman. Er staat eigenlijk maar één mooi nummer op. En dat is, even kijken, Making the Connection. Het mooiste nummer van de soundtrack van Jack Reacher. Uit de film uh, Jack Reacher Never Go Back. Henry Jackman is componist. Is het enige nummer wat de moeite waard is uit de hele saa Making Waking the Connection. Ja, eigenlijk zit het er alweer op. De hoogste tijd dus voor Philippe Rombie. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Hier komt hij. Daarna is om. Ja, veel nieuwe films vandaag. Arrival, Tony Eertman, The Light Between Oceans, Jack Reacher. geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Alco B en we draaiden filmmuziek uit allerlei soorten films. Televisie, bioscoop, gouden ouwe, zelfs horror, de Sint Movie. En je weet het, de beste filmavond is de vrijdagavond op de Nederlandse televisie. Daar zijn de mooiste. Ik wens je een hele goede filmweek. Geniet ervan. Ga er rustig voor zitten. Het weer is ernaar. Regen, koud, dat is wat wil je anders dan lekker op de bank zitten met een mooie film. Voor zo direct. Sleep wel. En als je een hond moet uitlaten, kun je wel een paraplu meenemen nemen. Want ik zie het nog steeds regent. See you next week. Zelfde tijd, zelfde zender. CFM. Het zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.